Volgens de SP werkt bezuinigen averechts. En de PVV vindt dat Nederland wordt afgebroken. De twee verdachten die in Rotterdam zijn opgepakt voor het stelen van examens... worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het meisje van 18 en de jongen van 19 zouden hebben ingebroken... bij scholengemeenschap Iben Galdoen. Het OM zoekt nog uit of ze de examens ook hebben verspreid. Als dat zo is, dan bestaat de kans dat één of meerdere examens... moeten worden overgedaan. De politie wil nog niet zeggen om welke vakken het gaat. In Hellevoetsluis zijn bij een ongeluk met een streekbus van Arriva... twee zwaargewonden gevallen. De bus reed tegen een transporterbus die onverwacht een voorrangsweg opreed. De 71-jarige bestuurder van de transporter en zijn vrouw van 74... raakten zwaargewond en zijn naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. Een meisje in de streekbus raakte licht gewond. De Spinoza-premie gaat dit jaar naar chemicus Bert Wekhuizen, natuurkundige Michael Katnelson en taalwetenschapper Piek Vossen. Ze krijgen elk 2,5 miljoen euro die ze mogen besteden aan wetenschappelijk onderzoek. De Spinoza-premie is een van de belangrijkste wetenschappelijke onderscheidingen in Nederland. Het weer, vanavond en vannacht, kan in het binnenland nevel of mist ontstaan. Het wordt een graad of zes. Morgen in het oosten en zuiden volop zon, in het noordwesten nog wat wolkenvelden. Het wordt morgen 18 tot 21 graden. Woensdag warmer, maar ook kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Er staat nog vier op de A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Elspeed, 2 kilometer door een ongeluk. Staat daar uh, goed vast, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En de N50 Zwolle-Emmerloort, die is tussen uh, Kampen en Ens in beide richtingen dicht. En dat komt ook door een ongeluk. Op een dag ontploft het landhuis van Breder-Weldman. Zijn verleden blijkt zijn grootste vijand. De erfgenaam.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 Dit is Radio 1, de NTR. Gens ja, Dames en heren, goedenavond. Haar dichtbundel Finse Meisjes is genomineerd... voor de prestigieuze Kees Puddingprijs. En die kunnen ze haar maar beter geven ook, want... Finse Meisjes bestellen bier voor zichzelf. Reizen de hele wereld af terwijl hun mannen thuis wachten... Als ze boos zijn, sturen ze je een rotte zalm. Hier is Kira Wuk. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Kira, je hebt de redacteur op het hart gedrukt... dat ik niet voorzichtig met jou moet omgaan. Want uh, je bent verlegen, doet verlegen, maar, je bent, maar ik, daar moet ik mij niks van aantrekken. Nee, nee, ik ben niet heel gevoelig... Uh... Dus je moet gewoon doorvragen en dan kom ik ook meer los, zeg maar. Ja, ja. En de mededeling is dat je niet heel gevoelig bent. Nee. don het allemaal niet. Nee. nee. Mm. Dus... Het schijnt dat je uh, zelf trouwens steeds vinser wordt, hè? Ja, ik hoor van mijn vinservoordinnen altijd dat ik uh, heel vins ben. En, en wat uh, is dat dan? Ja, ik weet ook niet precies wat dat is, maar... Ik merkte bijvoorbeeld als ik als mijn vrienden meenam naar een week in Helsinki. Eigenlijk merkte ik door hun blik dat het toch wel anders was dan, dan bij ons. En dat dat voor mij al als gewoon voelde. En, en heel praktisch. Wat, wat is dan heel anders als je met ze uitgaat met een echt Vins meisje? Mm, nou, ze zijn wat stugger. En bijvoorbeeld vrienden van, vrienden van mij die geven niet mijn een hand uit zichzelf. Dus dan zit je gewoon een hele avond aan dezelfde tafel, maar dan heeft ze zich nog niet aan je voorgesteld. En dat durfde ik vroeger ook dan niet te doen. En tegenwoordig doe ik dat zelf wel. <laughs> Want anders moet je heel lang wachten. <laughs> en dan duurt het maar en dan duurt het maar. En, en dat komt dan over alsof ze heel stug zijn. Maar wat is het dan eigenlijk? Of zijn ze wel stug? Ja, ze zijn wel stug. Maar ze bedoelen het niet onbeleefd. Ze hebben voor mij gewoon nog geen goede reden gevonden om het te doen. En dan doen ze het niet, ja, ja. denk ik. Er moet is. eerst een reden zijn om iemand de hand te schudden. Ja, of om iemand aan te spreken. Want anders is het een beetje overdreven of zo. Ja, ja, dat is een ding. Ik een beetje tegenovergesteld van het Amerikaanse van haar. Hoe gaat het? het uh, ja. Ja. Dus, ja. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, maar dan heel erg extreem. Ja, ja. Maar als ze eenmaal uh, zichzelf hebben opengesteld en vaak wat op hebben, dan zijn ze vaak wel weer heel direct en open. En wat drink je in Helsinki? Uh, ja, de bier is staat niet zo lekker. En een glas wijn is vaak weer 4-5 euro. Dus? Nou ja, toch dan meestal wel een wijntje, hm. haal ik dan. En, uh, Ook al betaal je daar uh, fix geld voor. Ja, ja. En sterke drank dan? Dat is eigenlijk mijn eerste associatie met het Hoge Noorden. Ja, wel, er wordt op zich wel veel vodka gedronken. en uh, Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Kleine brouwseltjes wat een dropst maakt. Die anijsachtige drankjes. Ja, ja. Maar dat denk ik. Waar je heel dronken van wordt. <laughs> ja. We spraken jouw vriend Hans-Willem Gijsel, En uh, hij ontdekte hoe vind jij bent... Toen, jij, uh, toen hij voor het eerst door jou meegenomen werd naar, naar Finland. Uh, hij zei, uh, toen hij uh, F, uh, Finse vrienden ontmoette... snapte hij dat stugheid en terughoudendheid niet alleen bij jou te vinden is. Dus het is echt uh, cultureel bepaald. Niet alleen de stugheid, maar ook de terughoudendheid. Ja, dat denk ik. En ook een soort... Ik denk uh, dat... Uh, voor Nederlanders ben ik niet assertief genoeg. En ook rond mijn pubertijd, toen ik in toneelgroepjes zat... werd mij wel eens aangeraden om een assertiviteitscursus te doen. <lacht> maar dat is ook, toch, heb ik nooit gedaan, maar het is toch wel wel goed gekomen. Heb je het nog even overwogen om het wel te doen, die assertiviteitstraining, <lacht> Kira? Nou, wel een beetje, maar... ja. Wat, wie hield je ervan? Ja, ik vind het dan ook weer wel weer zoiets om dat aan te pakken. Ja, dat begrijp ik. Je moet je ook assertief voor zijn. Maar als je net zo lekker toneel aan spelen, dan moet je ook nog een assertiviteitstraining doen. Um, ja, je omschreef ook ergens uh, dat vindt zijn... Uh, niet te veel je emoties tonen uh, of overdreven vriendelijk zijn. Wat je net al aangaf, hè, die Amerikanen die er zo goed in zijn. To ja. the point, hard zijn voor jezelf en gewoon werken. Ja, ja, vinden werken wel hard. Dat is wel, ja, dat, dat is belangrijk voor ze hun werk. En dan in het weekend gaan ze dan los. En, uh, ja... En het is ook echt de bedoeling. Ze controleren elkaar er ook op. Hoe gaat dat? Wordt het van je mm. verwacht dat je echt uh, flink aanpoot? Ja. ja, ik weet niet. Ja, mijn oma zegt altijd dat Vinnen zeggen niks, maar ze doen. <laughs> Oké, okay, lees eens een gedicht voor, Kira. Oké, okay, is goed. Uh, Finse meisjes... Ja, dat is goed. Je bent trouwens geboren en getogen in Amsterdam. Hè? Voor het geval mensen nu denken dat jij een deel van je leven... ook in Finland hebt doorgebracht. Je bent gewoon hier geboren en getogen. Maar je ja. oma woont daar nog en je hebt veel ja. contact met haar. En uh, je ja. reist er regelmatig daarheen. Maar goed, eerst die Finse meisjes. Um, ja, is goed. Uit je bundel, je hm. bundel. Finse meisjes zeggen zelden gedag. Maar ze zijn niet verlegen of arrogant... Je hebt alleen een bijtel nodig om dichtbij te komen. Ze bestellen bier voor zichzelf, reizen de hele wereld af... terwijl hun mannen thuis wachten. Als ze boos zijn, sturen ze je rotte zalm. Overwinteren doen ze op een bank onder de sneeuw. Als het lente wordt, laten ze zich voorlopen om de laagbeschaving van hun huid te krabben. Ze hangen rond in bushokjes en soms naakt in een meer... In de, in de nachtbus zetten ze hun tanden in de rubberen stoelleuning. Als ze niet in slaap gevallen zijn. Nou, eens kijken of ik het komende uur een bijtel nodig heb. Kira Wuk. Um, de tegel, die ligt daar voor je. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Um, er is een Fins gezegd, heb ik me laten vertellen. Of misschien heb jij het aan iemand verteld en heb ik dat gelezen. Wie het geluk heeft, houdt het verborgen. Ja, het is... Het is iets anders, maar ik, ik, ik uh, kon er niet opkomen. Ik kon het ook niet meer vinden. Het was iets inderdaad, uh, of dat je de aap verborgen houdt. Ik, ik ben het vergeten. En, uh, maar uh, het klopt ook, een vriendin zei ook dat als je een Vin op straat ziet lachen... dan is hij of gek of dronken. <laughs> dus dat voor gevoelens uiten ze zich dan ook gewoon pas als ze thuis zijn en alleen... Als ze alleen zijn? Ja, misschien wel. En uh, hoe klinkt het in het Fins? Weet je dat? Mm. Dit Fins gezegde? Nee, dat uh, dus ik nog niet aan. Want je spreekt wel Fins? Een beetje, ja. Met je oma, uiteraard. Ja, ja. ja. En uh, dan heb je uh, je bundel uh, een motto meegegeven. Maar dan vraag ik me af of ik die moet verklappen. Want er uh, is sprake van dat je die misschien op de tegel gaat schrijven. Maar je hebt ook nog ja, een alternatief, ja. he, ook nog een andere. Ja. Motto van de bundel even noemen? Ja, is goed. Als drank, roet en sauna niet helpen, is de ziekte dodelijk. Ja, dat is geweldig. Uh, Waar komt die vandaan? Uh, eigenlijk ben ik achtergekomen dat roet... dat ik het dan niet goed heb vertaald. Oh. Dat het eigenlijk teer moet zijn. En achteraf klopt het ook wel, want teer heeft ook wel een genezende werking. Voor je huid bijvoorbeeld. Maar goed... Uh, ja, voor mij is het al best een oud spreekwoord. En vroeger werd ook alles gedaan in de sauna. Er werden de, uh, bevallingen er vaak in de sauna. Oh ja? Maar ook mensen gingen ook dood in de sauna. Dus ook in de laatste dagen. Brachten ze door in de sauna? Ja, ja, dat heb ik gelezen. En het is ook, denk ik, door de warmte ook een heel reinende plek... En uh, is dat van, van 100 jaar geleden of, of een recentere datum, weet je dat? Ja, ik denk wel 100 jaar geleden of zo, heel lang geleden. Dus in vroegere tijden werd je en geboren in de sauna en je stierf daar ook. Ja, ja, echt wel. Ja. En, en ja, van ja. wie heb je deze, de, de, dit zinnetje als eerste gehoord? Herinner je dat nog? Of waar heb je het gelezen? Hmm. Ik, denk, ik dacht dat ik wist ongeveer hoe die ging. Ja. En daarna had ik hem uh, gegoogeld, zeg maar. En, uh... en je weet ja. niet meer wanneer je hem voor het eerst hebt gehoord. Of het bij je oma was of... Nee. nee. Of van je moeder, zou ik nog kunnen. Ja, Goed, luisteraars kunnen zich bemoeien met deze uitzending. Kunnen vragen stellen, opmerkingen plaatsen? Ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag uh, radiokunsthof. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, uh, Kira Wuk is dichter. Uh, vorig jaar hè, ben je gedebuteerd ja. met de bundel Finse meisjes. Het hoorden net het uh, titelgedicht door jou voorgelezen. En um, je won gelijk de Lucie B. en C.W. van der Hoogdprijs. En uh, al eerder werd je trouwens uh, kampioen uh, Poetry Slam. Dat was in uh, 2011, geloof ik. En donderdag aanstaande wordt een heel spannende dag. Want je bent ook genomineerd uh, voor de C. Buddingprijs 2013. Dat is de prijs voor het beste poëziedebuut. En je zou het wel eens kunnen gaan winnen, Ja, ja, maar... Dat weet je nooit. Wat zijn je eigen verwachtingen? Ja, je weet het nooit zeker. Maar je hebt wel... Er zijn geloof ik vier anderen nog genomineerd. En jij hebt wel ja. de meeste aandacht van alles en iedereen gekregen. Ja, dat is wel waar. Dus er ja. bestaat een kans. Ja. En uh, de dag daarna vertrek je naar uh, Helsinki. Ja. Wat ga ja. je daar doen? Uh, ik ben daar uitgenodigd voor een internationaal Waiters renuïen En uh, ik zal dan... Dat is iets van vier, vijf dagen is een strak programma en waarbinnen ik ook een aantal keer zal optreden en met schrijvers zal praten. En, uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. En uh, zijn er dan uh, allerlei schrijvers uit de hele wereld of vooral mensen met een Finse achtergrond? Mm, nee, volgens mij hebben ze een beetje geselecteerd. Nou, ik ken er eigenlijk bijna geen één uit. Dus misschien hebben ze geselecteerd op nieuwe schrijvers of zo en dan... Per land één of twee. Volgens mij komen er in totaal iets van twintig nationaliteiten. En ben je beke bekend dan in Finland? Uh, nou, het, het begint wel ook daardoor te dringen. Dus maar hoe dan? Want je schrijft in Nederlands en niet, je bent nog niet vertaald, toch, in het Fins? Uh, nee, niet, ja. Wel, een Finse vrouw heeft eigenlijk zelf mijn gedichten vertaald. Huh? Dus, en uh, misschien dat ik daar nog iets mee gaan doen. Welke vrouw is dat? Ken je haar? Uh, zij heeft vroeger... een vins lesgegeven... op de universiteit in Amsterdam. En ze is nu gepensioneerd. En uh, ik kreeg ineens een mailtje... dat ze me hele binnen al had verstaald. Nou, nou ja, heel leuk. Ja. Zomaar uit zichzelf. Ja, ja. ja. In het vins. Ja, ja. En ik heb je nu, haar nu ook een paar keer ontmoet. En, uh, ja... En hoe was het voor je om je eigen poëzie in het Finst terug te lezen? Nou, ja, dat was wel heel leuk. En, uh... en nu kan je oma het dus ook lezen? Ja, ja, ik zal het ook nu uh, meenemen als ik straks naar Finland ga. Over welk gedicht was je uh, het meest verbaasd om dat in het Finst te lezen? Wat? Even denken. Ja, we hebben een aantal sessies gehad met z'n tweeën. Want ze had een aantal vragen. Uh... Ja, je zei... Kalfsleven in een ovenschaal. Mm. Je slaat de bundel nu open en kijkt naar een van de <laughs> gedichten. Want er ja. was een gedicht waar ze niet helemaal uitkwam of zo. Nee, de zin Eenzaamheid ruikt naar Kalfsleven in een ovenschaal. En dat... Deze is Kals... iets langzamer voor, zodat het tot iedereen kan doordringen. Ja. eenzaamheid ruikt naar een kalslever in een ovenschaal. Uh, de geur plakt in elke hoek van het huis. Daar begint het gedicht mee. Ja. En dat, dat, dat levergerecht, dat is iets wat een heel doordringende geur heeft. en wat altijd rond kerst wordt gegeten in Finland. Dus ze zeiden de Finnen kennen dat al. En, uh... we kennen dat gerecht al? Ja, ja. En dat heeft een speciale naam of zo? Ja, ja. En uh... we kunnen niet echt opkomen, maar... De naam van het gerecht kun je niet opkomen? Nee, ja, daardoor hebben we het begin van het gedicht wat moeten veranderen. En is het meer geworden, eenzaamheid is villand. Maar ja, ja het is een ja. beetje lastig om... Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar... Hoe is die zin, hoe ontstaat zo'n zin eigenlijk dat eenzaamheid iets met dat kalfsgerecht te maken heeft. Nou, ik vierde vroeger wel eens kerst in Finland. Tegenwoordig doe ik dat al een paar jaar niet meer. Omdat ik het eigenlijk verschrikkelijk vind. Namelijk, waarom? Het wordt heel groot gevierd en alle winkels zijn drie dagen dicht. Alle restaurants zijn dicht. Je kan eigenlijk niks doen dan binnen zitten en eten. En elk jaar wordt ook dat levengerecht gemaakt. En dat stinkt zo sterk. En zeker als je geen vlees eet, is het zo heel indringende lucht. En dat blijft zo de hele dag in huis zitten. Dus dat was ook een heel nare ervaring. En, uh, dat ja. is alleen al een reden om geen kerst meer in Finland te vieren, begrijp ik. Want maakt jou, uh, jouw oma ja. dat dan ook? Nee, nee. Als ik dan bij haar thuis blijf met kerst, dan, uh, dan eten we dat niet. Nee? nee. nee. Dus... Uh, maar goed, je bent nu dus uh, donderdag. Wordt het een heel spannende dag, want dan krijg je te horen of je inderdaad die C. Buddingprijs gaat uh, winnen voor het ja. beste poëzie debuut van het afgelopen jaar. Uh, en dan vrijdag, uh, uh, de dag daarna, vertrek je naar Helsinki om daar eigenlijk voor ja. het eerst dan ook kennis te maken met uh, jouw poëzie in het fins, of niet? Of om het daar ga je het daar uitproberen. Ja, en ik lees ze dan in het Nederlands voor. En dan ja. vindt de dichteres die leest dezelfde gedichten dan in het Vins. En misschien dat ik ook wel pas in het, in het Vins ga proberen. Maar, ja. Dus dat is wel eigenlijk het eerste grote ding. Uh, hoe de vinnen met mijn werk kennis zullen kunnen maken. Hm. Uh, was je eigenlijk altijd al uh, een liefhebber van poëzie? Ook voordat je het zelf ging schrijven? Um, ja, ik denk dat het... Eigenlijk denk ik het de eerste dichtbundel die ik las was van Toon Tellegen. Hoe oud en, was je toen? Uh, begin. Nou, toch vrij laat. Ik denk 24, 25. Halfwege de 20. En uh, eigenlijk daarna Tjeske Jansen en Ram Nasser begon ik mee. En, uh, ja, op de schrijversvakschool uh, begon ik met het zelf schrijven van gedichten. En je ging naar die schrijversvakschool omdat je proza wilde gaan schrijven? Ja, ja, eigenlijk had ik dat toen het liefste. Ja. Maar je ontdekte daar dus de poëzie? Ja, ja. Een ja. enig idee waarom dat zo klopte tussen jou mm. en de poëzie? Want de, ik geloof mm. dat het ook bij afstuderen of mm. bij toen je die school verliet, de schrijversvakschool, werd gezegd van uh, Kira en de poëzie, dat is het. Ja. ja, ik denk dat ik er goed in ben om om uh, met zo min mogelijk toch een heel verhaal te kunnen vertellen. Met zo min mogelijk woorden. En. Uh... Ja. Wil je er nog één laten horen? Het openingsgedicht van, uh, van de bundel. Ja. De eerste afdeling van de bundel heet Familie. Ja. En het eerste gedicht heeft het een titel? Ja, het heeft een titel. Ja. Goed, Kira Wuk. De openings, het openingsgedicht uit je bundel: Familie. Hierna drink ik niet meer door de weeks, zei ik en vroeg aan willekeurige oude mannen... onder aan roltrappen of ze mijn opa waren. Eentje antwoordde dat het hem speet. Toen ik hem vond, liepen we door de stad... en wou dat iedereen zag dat ik een opa had. Hij masseerde door de straat met een rug. De oorlog zat nog in zijn ledematen. Ik dacht aan de man die tussen ons in was gestorven... hoe zijn tijd op een schakenklok korter werd. Hoe mijn opa hem als tram als straf Sambal had gevoerd. De brief die mijn vader schreef en nooit had verzonden. Wat kun je vertellen over het ontstaan van dit gedicht? Uh, nou, eigenlijk, mijn Indonesische opa en familie zie ik bijna nooit. En... Want je bent van je moederskant Vins en van je vaderskant uh, Indonesisch? Ja, ja. En uh, dat ik hem nooit zoveel zie. Mijn Indonesische familie komt, denk ik. Omdat mijn vader zelf een hele slechte band met zijn vader had. En, uh, een oud knielmilitair, uh, begrijp ik uit dit gedicht. Ja, ja. Het was... Uh, volgens mij was hij... Die... Nee, daar wil ik niet veel over zeggen. <laughs> uh, maar goed, dit was een van de keren dat ik hem weer... Met hem had afgesproken in Amsterdam. Nadat ik hem iets van acht jaar of tien jaar niet had gezien had. Met je opa? Ja, ja, en toen was ik heel zenuwachtig ook. En ik zat naar elke oude man die een beetje indisch uitzag... te denken of dat misschien mijn opa was. Ik was bang dat ik hem zou mislopen. En, uh... Dus het ging echt ja. letterlijk ja. zo als het in het gedicht staat. Je ging op zoek naar een oude man die jouw opa was. Ja, bijna wel, ja. Ja, wel, ja. En... Uh... Sindsdien zie ik hem denk ik één keer per jaar. En dat vind ik leuk, maar ook genoeg, ja. En heb je hem het gedicht ook voorgelezen? Nee, ik heb hem wel onlangs mijn bundel gegeven. Maar ik denk niet dat hij het gaat lezen. Maar dat is aan hem. Je hebt er niets van gehoord daarna? Nee, nee. Hm. En, uh, nee, ik denk met mijn, de broers en zussen van mijn vader... Uh, daarvan hebben een aantal wel mijn bundel gelezen. Dus dat vond ik wel heel leuk om te horen. Een van de meest indringende zinnen in dit gedicht is... Uh, ik dacht aan de man die tussen ons in was gestorven. Hm. Ja. Jouw vader. Ja, ja. Hmm. Ja, ik denk... mijn vader kon niet echt goed communiceren met zijn eigen vader. En op het laatst probeerde hij dat ook. Nog. En wou hij eigenlijk verklaring hebben waarom hij uh, niet zo prettig was behandeld als kind. Maar hij heeft nooit. is het hem gelukt om dat gesprek nog aan te gaan met zijn vader. En dat is eigenlijk heel zonde. En heb jij dat alsnog uh, geprobeerd. toen je daar onderaan die roltrap stond met hem? Nee, maar. misschien uh, doe ik dat nog een keer. En heb je, heb je het gevoel dat wanneer je dan zo'n gedicht schrijft... dat dat een opening zou kunnen zijn? Of is dat helemaal niet de reden waarom je poëzie schrijft? Nee, dat is, dat is niet de reden dat ik dat schrijf. Nee. En zo'n zin, hè, ik dacht aan een man die tussen ons in was gestorven. Um, hoe, hoe ontstaat dat? De, uh, uh, dat je het precies zo formuleert. Ja, ik, ik, ik vind het wel mooi, omdat er staat niet vader, maar dat is wel duidelijk. Mm -hmm. En tussen ons in, dus dat kun je ook gewoon bijna letterlijk zien. Dat iemand neervalt of zo tussen het kind en zijn vader. Ja. Ik, ik hoorde dat je uh, dyslectisch was, bent. Ja. Dat gaat geloof ik niet over. Um, is dat nu... Een pre voor het uh, dichterschap? Of, of staat je dat enorm... Uh, of is dat juist uh, heel lastig? Nee, eigenlijk ben ik, is het niet echt lastig. En... Uh, uh, ja, ik weet niet of dat voor iedereen zo geldt. Maar ik denk echt dat als je veel leest en schrijft... dat het dan... voor een groot deel overgaat. Ik weet niet of dat voor iedereen die dyslectisch is. En, uh... ja. Maar is het ook niet zo dat als je dyslectisch bent... dat je woorden heel anders ziet? Dat je op een andere manier ook naar zinnen kijkt... of naar constructies van zinnen? Dus ik kan me eigenlijk voorstellen dat het in dat opzicht... een enorme pre is voor dichterschap juist... in plaats van proza. Maar nou, Wat ik wel heb, ik weet niet of dat door dyslexie komt, maar dat ik wel, ik denk eigenlijk heel snel en daarom praat ik zo langzaam. <lacht> <lacht> ik denk dat het zo werkt. En uh, eigenlijk kan ik pas iets aan iemand uitleggen, ook nadat ik het de eerste keer heb opgeschreven. Omdat vaak heb ik gewoon zoveel dingetjes die ik dan om me heen zie en die ik dan ook toch moet opnemen in mijn hoofd. Die je eigenlijk dan niet toe doet. En, uh, ja, dat maakt het soms chaotisch of zo in mijn hoofd Maar daardoor heb ik wel heel veel beelden Zie ik heel veel dingen ik op straat gebeuren Die anderen misschien niet zien En dat gebruik ik dan En misschien is dat ook wel poëzie voor een deel Dat je uh, ja, net de juiste dingen ziet En, en dat gewoon opschrijft ik onderbreek je even, van is verkeersinformatie. De avondspits is grotendeels voorbij. Maar op de A28 Amersfoort Zwolle staat nu nog file door een ongeluk. Tussen Harderwijk en de Afrit LSP drie kilometer. Zojuist zijn alle rijstroken vrijgegeven. Dat geldt nog niet voor de N50, de weg zwolle en Meloord. Die is in beide richtingen dicht tussen Kampen en Ens. Omrijden kan via Zwolle-Herenveen of via Lelystad en Dronten. Maar het is een heel eind om. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik spreek met Kira Wuk, ze is dichter en uh, haar debuutbundel heet Finse Meisjes en daarvoor heeft ze allerlei prijzen gewonnen. En donderdag wordt een extra spannende dag, want uh, dan hoort ze of ze wellicht ook nog de C-buddingprijs in ontvangst uh, mag nemen. En we hadden het net over uh, wat er allemaal omgaat in jouw hoofd en... Uh, uh, hoe je praat in combinatie met wat er in, uh, onder die hersenpan gebeurt. Ik zie het trouwens ook. Het is heel grappig om naar jou te kijken terwijl je praat. Want uh, door de blik in je ogen zie ik inderdaad dat daar van alles gaande is. En wat, wat is het? Um, uh, wil je ook heel graag al die zinnen achter elkaar kunnen formuleren of mm, yeah, yeah. valt er over te praten wat er gebeurt in dat hoofd? Ja, maar dan moet ik het in de, in de juiste volgorde plaatsen dat het klopt. En uh, daar ben ik dan mee bezig om het goed te formuleren wat ik zeg. En is het angst om uh, uh, onzin uit te kramen of is het een uh, perfectionistisch idee... van ik wil dit nu even helemaal in het mooiste, perfectste zinnetje uitbrengen? Nou, ik denk dat dat toch een beetje faalangst in verstopt zit ook. Ja. En, uh, ja, daar heb ik niet zoveel meer last van, maar onbewust toch wel. En als kind hebben ze je naar de lomschool gestuurd, hè? vanwege die dyslexie. Zo ging dat tegenwoordig, is het natuurlijk verschrikkelijk dat iedereen een etiket krijgt. Maar er zit ook wel iets positiefs aan, namelijk dat je dan uh, niet op een lomschool terechtkomt. Maar jij bent ja. nog van de generatie daarvoor. Ja, ja, ik heb er eigenlijk maar heel kort op gezeten, speciaal basisonderwijs. En uh, ja, want daarvoor zat ik op het Montessori. Uh, en dat was ook een klas van 32 kinderen. Met één leraar of zo. En daarin verdronk ik. Ik kon daar gewoon niet goed in, uh, in functioneren, denk ik. En ik denk. Uh... Maar ik was wel altijd al met taal bezig. Toen al? Ja. ja. En op wat voor manier dan? Uh, dat eigenlijk was dat op, in moortezooi onderwijs kun je elke dag kiezen wat je doet. Mm -hmm. En ik deed eigenlijk elke dag taal. En dan pak je zo'n een, uh, een kleedje en die leg je dan neer. mag je ook op de gang doen. En dan leg je eigenlijk met, met woorden dus Heb je zo'n bakje met alle letters erin. En dan kun je daar een tekst op schrijven. Dus ik was wel... Dat was eigenlijk het enige wat ik deed, denk ik. Ook oh, bijna. Maar dan klinkt het toch alsof je op de juiste plek zat, lijkt mij. Montessori-onderwijs, waarin toch goed naar het kind zelf wordt gekeken. Maar nou, je verdronk. Dat viel dat tegen. Want ik denk dat... De, ik heb van achteraf van meer leerlingen gehoord... Omdat die daar gewoon niet geschikt voor waren om daar binnen te functioneren. Omdat daardoor was er heel weinig persoonlijke aandacht... En sommige kinderen kunnen dat wel, zijn daar mondig genoeg voor. Mm -hmm. Maar voor mij uh, werkte dat niet, denk ik. Want je was niet mondig genoeg? Nee, meer op mezelf. Mm. En, uh, ja. en toen ging je dus naar die lomschool? Ja, ja. En uh, ja, eigenlijk wat had ik dan? Dus ik kwam ik in een klas met vijf, zes leerlingen. Dus dat was een enorm verschil. Lekker veel aandacht. Ja, ja. En uh, ja, dat was niet per se een slechte tijd eigenlijk. Het waren ook kinderen waar we allemaal wat mee aan de hand was. Dat was misschien ook wel interessant. En uh, nou ja, ik ben langzaam toen naar het MBO, naar MAVO gegaan, MBO, HBO en uh, ze hebben ze vak school. Toen werd je op waarde geschat. Ja. Mm -hmm. Maar wel een ontzettende omweg, toch? Want de, uh, tussen kinderen zitten, waar wat mee aan de hand? Of voelde jij van je, vond jij van jezelf dat er ook wat met jou aan de hand was? Heb je jezelf toen mm. zo ervaren? Nee, eigenlijk niet echt. Ik, ik weet nog dat ik een keer een gesprek had met een kinderpsycholoog. Al die kinderen moesten één keer per week of zo daar langs. Mm -hmm. En die vroeg dan wat ik meestal neem nemen naar een onbewoond eiland. <laughs> Eén iemand. En ik realiseerde me dat zij gewoon wou weten... met wie ik het liefste was, met mijn vader of met mijn moeder. En ik dacht me dat, ik, dat haar dat niks aanging. Dus ik koos een zwart paard. Want ik had net Black Beauty gezien. En, uh, ja. En wat was daarna de diagnose, Kira? Ja, dat weet ik ook niet. Ik was een, een zwart paard. Ja, een zwart groot paard. Dus ik weet niet hoe zij dat dan... Uh, heeft geanalyseerd. Maar ik was me er heel bewust van en ik dacht echt... ik ga haar niet vertellen... wie ik het liefste heb. Op het eiland. Leefde je bij de ouders toen nog? Uh, ja. Hm. Goed, het volgende gedicht. Over je ouders trouwens. Uh, dat is het tweede gedicht in de bundel. Ja. En uh, dat heeft uh, als, als titel... Mijn ouders zijn goed in ontvreemde... Ja. Wil je daar nog iets over zeggen, hoe je bij die titel kwam? Was die er als mm. eerste of was die er als laatste, de titel? Meestal komt de titel als laatste. Ik denk als laatste. Oké, okay. nou laat hem dan eerst maar horen, dan valt het misschien op zijn plek. Ja, is goed. Mijn ouders zijn goed in ontvreemden. Op de kleuterschool steel ik een houten paardje. Niet omdat ik het een mooi paard vind... Maar omdat niemand het ziet als ik hem in mijn zak stop. De meeste dingen gebeuren tijdens iemands aanwezigheid. In de trim rijden we zwart. Bij elke halte kijk ik of ik de blauwe mannen zie... en repeteer ik de regels van ons spel. Mijn vader brengt nooit zijn LP's terug naar de bibliotheek. Hij zegt dat als je maar lang genoeg wacht... ze die toch niet meer zullen missen. Mijn moeder is verliefd op mijn logopodist ze komt het huis niet uit, behalve voor mijn spraaklessen. Op mijn verjaardag drinkt ze andere moeders om de tafel. Daarna begint haar danssolo, benen hoog in de lucht. De blauwe mannen kijken naar mijn vader's zwarte krullen. Ik hoor het adres van de oude kennis dat de conducteur noteert. Hetzelfde adres voor de rekeningen van de bibliotheek. Ik glimlach naar de blauwe man en zwaai met mijn benen... die ruim boven de vloer hangen. Altijd beleefd blijven. Later lukte mijn moeder ook niet meer om voor mijn spraakles in het huis te verlaten. Nu stuurt ze mijn logopodist kaarten met blauwe luchten en stranden. Mijn vader leedt mij fietsen en laat mij los op een berg. Mijn voeten zoeken de trappers en ik ben bang. Maar hij weet dat ik het kan vandaag... Ja, mijn, mijn ouders zijn goed in ontvreemden. Um, een vraag trouwens van een luisteraar, Puk Streekstra... vraagt, waarom zijn je ouders in Nederland gaan wonen? Mm, ja. Dus je Finse moeder en je Indonesische vader. Nou, mijn vader is wel in Nederland geboren. Maar uh, in de provincie... Ik weet niet meer hoe dat heet. Ergens in Utrecht, mm -hmm. Ja. En uh, die is eigenlijk al op zijn zeventiende of zo weggelopen van huis. En in Amsterdam terechtgekomen. En mijn moeder eigenlijk hetzelfde verhaal. Zij is ook rond haar zeventiende uit Finland weggelopen. Bij haar moeder. En uh, ja, dat ontmoeten ze elkaar in de hippietijd. Gelukkig. Ja. Toen ze beide zeventien waren? Nee, ik denk... 19 of 20. Ze waren op hun zeventiende, allebei weggelopen. Je moeder bij, haar oma, <gengen> bij jouw oma uit Finland. Ja. En uh, jouw vader vanuit Utrecht. Ja. Aangestrand hier in Amsterdam. Ja, ja. Hmm. ja. Is... En hoe oud waren ze toen jij geboren werd? 21, mijn moeder. Dus heel jong. Ja. Welke taal spraken ze met je? Hmm. Nederlands en mijn moeder in het begin een beetje Engels maar ik denk mijn moeder had echt een talent voor talen en ze studeerde ook sociologie en ze las studieboeken in de Nederlands terwijl ze hier nog maar 1, 2 jaar woonde echt waar Ja. Dus een... een ontzettend slimme vrouw ja, ja. en het uh, is dus eigenlijk wel voornamelijk in het Nederlands en dat talige heb je dus van haar begrijp ik ja, ik ben slecht in andere talen leren hoor. Oh ja? <laughs> ja, ja. Dus, uh... Alleen maar in het schrijven van uh, ja. taal ben je goed. Ja. ja. Uh... De, het gedicht dat je net voorlas hè, over je ouders... Um, daar komt eigenlijk uit naar voren dat het behoorlijk onbetrouwbare types waren. Mm. Nou, wel avontuurlijk. Ja, zo kun je het ook stellen. Maar ja, ja. uh, spullen niet meer terugbrengen van de achteren wordt dan toch niet gemist. En wat was er ja. nog meer dat jij dan maar. Um, zwart rijden. Zwart rijden in de, in de tram. Ja, ja. En. Ja, in die tijd konden al die dingen heel makkelijk. Tegenwoordig gaat dat niet meer. Met de OV-chipkaart. Ja, ja. En, uh, en ook in de bibliotheek wordt alles geregistreerd wat je leent. En, ja. ja. Hoe was het om bij deze twee uh, mensen uh, op te groeien? Ja, het was soms wel wat onvoorspelbaar, denk ik. Maar, In welk opzicht? Uh, niet echt veel regelmaat, denk ik. Dat had ik. Zo. Maar mijn vader die was wel degene die zorgde dat ik elke dag op tijd op school was. Of vaak was ik eigenlijk vijf minuten te laat. Maar... En die haalde me ook weer op. <laughs> en, uh... Dus dat was er wel, maar anderen, ja. Maar zo gingen we ook wel eens op vakanties terwijl ze eigenlijk niet genoeg geld hadden. En dan was dan halverwege onze trip in Italië of Griekenland het geld op. Dat gebeurde dan ook wel regelmatig. En hoe oud was jij dan toen? Uh, zeven of acht. En dan? Wat gebeurde er dan als het geld op was? Uh, nou, één keer uh, moest mijn moeder toen in het hotel verblijven in Italië. Omdat we konden niet uitchecken. We konden de hotelrekening niet betalen. En dan ben ik met mijn vader teruggegaan. En uh, heeft hij ook voor mij... Gebedeld bij andere mensen, voor pakjes drinken en koekjes. Hoe vond je dat? Ja, ik, ik ben er wel heel bewust ervan, van, die, van die dingen. Dus ik denk dat het toch wel indruk op me heeft gemaakt. Mm -hmm. ik, moet een, ik denk dat ik een zes was of zo. En uh, toen we aankwamen in Amsterdam, gingen we als eerste naar de Chinees. Heel veel pakjes uh, Bami halen. <laughs> En dan dacht op, stuurde mijn vader geld naar mijn moeder. En die bleef toen nog een week langer in Italië. Ja. Van dat geld dat je vader had gestuurd? Ja, ja. Dus zo was het ook wel. Ja. Maar je begon met, het was wel avontuurlijk en uh, straalt er ook bij. Tegelijkertijd denk ik, het lijkt me ook behoorlijk lastig. en, en, en Ingewikkeld voor een kind van 6, 7, 8. Die onvoorspelbaarheid van die ouders. Ja. Maar, uh... Nou, ik denk dat ik daarom nu ook wel beter op onverwachte dingen kan inspringen. Hm. En daar een fijn gedicht over kan publiceren. Ja. Heb je over je moeder eigenlijk ook uh, poëzie geschreven? Mm, ja, wel een beetje, ja. Ja, hier zit ze wel in. Ja. Zij is ook overleden toen je uh, uh, nog jonger was? Ja. Elf. En um, was er toen op de een of andere manier uh, taal in jou? Uh, de, ik bedoel, de poëzie kwam later, nee. maar schreef je toen al? Wat, nee. Heeft dat iets in gang gezet toen? Nee, ik schreef daarvoor ook al. Ja? Ik denk op mijn negende had ik echt een dagboek dat ik bijhield. En heb ik wel van mijn negende tot van mijn... Negende tot mijn 23ste of zo, heb ik dat volgehouden. Dus ik heb nog wel iets van acht boeken liggen. Wauw. Ja. Dat is wel uh, leuk. Lees je die ook nog wel eens terug? Ja, soms blader ik er mm -hmm. wel eens doorheen. En wat valt je dan op? Ja, dat weet ik niet zo goed. Sommige dingen die vonden misschien een basis voor een verhaal of gedicht... wat ik later heb geschreven. Ja, je leest het ook wel eens om, om iets in werking te zetten voor uh, je poëzie. Nou, eigenlijk niet echt. Ik denk één keer per jaar dat ik eens pak. Ja. Want hoe ga je te werk bij, bij het schrijven? Want het is zo'n opvallend uh, goede bundel... Um, Kun je iets zeggen over hoe, hoe, hoe het werkt in je hoofd? Wat, wat, hoe, ga je er echt voor zitten om, om een gedicht te schrijven? Ja, ja ik ga nu wel... Uh... Ja, echt naar de bibliotheek. Meestal thuis werkt het minder goed. Uh... Ja, dus ik, ik zie het wel echt als werk. Het is niet iets wat ik doe als ik inspiratie heb, maar mm -hmm. waar je wel gewoon voor moest gaan zitten. En, uh... en dan ga je naar de bibliotheek om daar... Uh, gewoon, mm. Dat zie je dan als je kantoor, waar je te werk gaat. Ja, ja. We, we spraken ook nog met jouw redacteur bij Podium, de uitgever, uh, Harminken Mededorp. En we vroegen haar naar jouw sterke kanten en ze zei: "Ze kan kijken met de ogen van een kind. Kira slaagt erin die kinderlijke verwondering te verwoorden zonder naïef te zijn. Tegelijkertijd voel je tussen de regels door de pijn. Ik vraag me eigenlijk af of ze zich hier zelf van bewust is hoe ze het doet." Nou, wel dat ik naar nou dingen probeer te kijken met een bepaalde eerste verwondering. Daar ben je wel van bewust. Ja. ja uh... Ondertussen blad je in je bundel je zoekt nu een uh, <laughs> gedicht. voorbeeld of iets, <laughs> ja. Ja. Uh... ja. Nou, misschien moet je oh. dat gedicht voorlezen. Uh, even kijken op pagina 38. Wil je dat voorlezen? En ik denk ja. dat je aan de hand daarvan wel kan vertellen ja. hoe het dan werkt. Is goed. Overblijvers... Meestal verschuil ik mij in de keuken, waar ik maaltijden maak om te troosten. Wat ik niet kan zeggen, ga neer ik op borden. De Roemeen is in achtergrond verloor, zit al twee weken in dezelfde hoek. Als het rustig is, leert hij ons Vakkundig berekent hij de afstanden. Het helpt hem vooruit te komen. Meestal zegt de Roemeen niks, dan ziet hij iets in de wolken of in het ijs. Ik speel met een cocktailrietje met de kat. Als de baarvrouw niet kijkt, laat ik hem binnen. Voer hem de restjes. De kunstenaar zegt dat hij zich concentreert op het geluid van de ventilator. En vraagt of hij iemand naar huis kan brengen en of ik wil dansen. Ik zeg, we zijn gesloten. Buiten staat groene Tara in een vijver. IJsspegels houden haar gevangen. In de zomer geeft ze licht. Wie is groene Tara? Of wat is groene Tara? Uh, dat is een uh, een uh, boeddhistisch figuur. En uh, eigenlijk gaat dit gedicht over het restaurant waar ik vijf jaar heb gewerkt. Oh. En op Camping Zeeburg En daar staat ook. Camping Zeeburg. Ja, ja. En daar staat ook dat beeld in een vijver. In Amsterdam is dat, hè? Ja, ja. En uh... en wat deed jij daar dan? Uh, ik werkte als kok. Ja, ja. En, uh, dit is de eerste zomer dat ik dat niet uh, hoef te doen eigenlijk. Dus... Hoef te doen? Ja, financieel. Omdat ja. je nu van je poëzie kan leven? Ja. Ja, zo snel is het gegaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus, uh, ja. Dus is wel, uh... leuk. En hoe, hoe was het om daar als kok te ah. werken? Want je zegt nu, het hoeft nu niet meer. Dus je deed dat niet uh, naar hele erge tevredenheid. Nee, je wil juist. Misschien komt het negatief uit, maar ik heb er met heel veel plezier juist gewerkt. En, uh... ja, en ik mis het zelfs ook. Ja, dat ik niet, niet daar ben. Maar... <laughs> maar goed, vaak zijn die. Het is seizoenswerk, dus dan heb je vaak zulke intensieve weken, mm -hmm. intensieve maanden dat je er werkt. Dus daarnaast kan ik überhaupt niet aan schrijven en optreden toe. En. Uh, dus daarom. Uh, en ik vind die, die, die eerste zinnetjes zijn zo mooi. Wil je die nog één keer voorlezen? Oké. Okay. Meestal verschuil ik mij in de keuken, waar ik maaltijden maak om te troosten. Wat ik niet kan zeggen, ga neer ik op borden. Ja, die. Want wat voor mensen kwamen daar eten bij jou? Mm, ja, eigenlijk kwamen de interessantste mensen. Te de interessantste mensen in het laagseizoen en dan komen vooral mensen die daar op een woonboot wonen komen dan af het koffie drinken of wat eten en dat zijn vaak wel een beetje essentieel en uh... ja en daar heb ik dan ook wel eens wat gedichten over geschreven mensen zoals jouw ouders dan eigenlijk ja misschien wel die daar wel een beetje beleken. Er zijn nog uh, twee opmerkingen van luisteraars. Uh, even kijken. Wat heerlijk om iemand op de radio te horen praten... die in denkpauzes gewoon stil is... en die niet vult met uh, of stopwoordjes... en die gewoon de tijd daarvoor krijgt. Klasse. Erik Augustijn. Nou, daar ben je vast blij mee. Ja. En dan, uh, beste mensen... Gelukkig heeft Finland verschillende streken, zoals ook Nederland. Zo zijn de bewoners met mentaliteiten van eigen streek... West- en oost finland bijvoorbeeld... Verschilt enorm. Laat staan de Kareliërs. Dus, de Finse meisjes bestaan en ze zijn ook vandaag de dag zeer internationaal. Kira's moeder is een voorbeeld daarvan. Succes aan Kira toegewenst. Ayramaria meldt dit. Ken je haar? Of nee. hem? Nee. Goed. Um, je hebt ook nog een gedicht over je oma gemaakt. Want kun je van tevoren even schetsen wat voor iemand jouw oma is? Woont ze in Helsinki trouwens? Of? Ja, ja, ze woont mm -hmm. in Helsinki en ze is nu, geloof ik, net 86 geworden. En. Uh, ja, ik vind het wel een heel bijzondere vrouw. In welk opzicht? Ze is heel sterk en. Uh, en stug ook en standvastig. En ze woont nog uh, voor zichzelf. Ze kan ook heel goed voor zichzelf zorgen en. Ze is ook best wel modern, vind ik, voor zo'n oude vrouw. Ze houdt het nieuws bij, goed ze leest kranten, dus ze weet goed wat er nog gebeurt in de wereld. En, ja. en wat voor contact hebben jullie? Uh, nou, ik spreek haar wel één keer per week. En ik ga wel, denk ik, elke drie, vier maanden ga ik wel uh, even naar Helsinki... Wil je het gedicht over haar voorlezen? Ja. Pagina 16 staat Mijn oma zwemt in de winterzee. Haar overvallers wilden dat niet geloven. Ze had graag bij de maffia gewild. Want die zorgen tenminste goed voor hun familie. Toen de bold en de beautiful er tijdelijk mee stopten... dreigden mensen hun televisie uit het raam te gooien... De wereld is mooier in andermans kamers. Mijn oma liet het hek zien waar mijn moeder s'nachts overheen klom... en thuis kwam met gaten in haar panty. Ze wees ernaar of het de drinkplaats van een kudde was. Daarna haalde ze een schaat Zwemmen is goed voor de weerstand. Zal jullie ook eens moeten doen? Water verdraagt veel. Water verdraagt veel. Zwemmen. Ja, mijn oma is wel, uh, Iana, niet in de winter, maar wel in de herfst... dat ze nog met haar fietsje, uh, met haar zwemspullen naar het strand gaat. Wauw, echt. <laughs> ja, ja. En in, in Finland zeggen ze dan ook... die doen dan van combinatie met sauna en dan in de rollen en zo, in de sneeuw. Maar dat je dan ook gewoon een jaar lang niet ziek wordt. Dus het is heel goed voor de weerstand om met koude weer te gaan zwemmen. En uh, zoals in het gedicht over jouw opa je vader voorkwam... komt in het gedicht over je oma uh, je moeder voor. Uh, praten jullie ja. regelmatig over jouw moeder? Want je, je was hartstikke jong toen je moeder stierf. Is zij een onderwerp van gesprek tussen jullie? Ja, maar, maar niet, uh, niet, niet zo veel eigenlijk. Soms wel, dan vraag ik iets... Maar ik denk dat mijn oma was vroeger wat minder te behappen was. Uh... Wat bedoel je daarmee? Ze was wat minder te behappen. Wat een fijn zinnetje is. <laughs> uh, Ja, ze was vroeger overbeschermend naar mijn moeder toe. Was haar enige kind? Ja. ja. Dus op een, echt op een extreme manier heb ik het idee. En dat probeert ze soms nog bij mij. Maar... Dat, dat laat ze ook los. Dat kan ze ook het laatste jaar loslaten. Dus daardoor wordt ze ook veel fijner mens door. Dus ja, ja dus het is moeilijk om met haar of naar moeder, moeders jeugd te praten. Mm. Mijn oma heeft daar toch een andere kijk op dan ik. Ja. Wat er de juiste was. Geweest. En jij begrijpt dus wel dat jouw moeder daar op de zeventiende weg moest. Ja, ja dat, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ja. En, en dat zinnetje dat hierin voorkomt dat je oma wijst naar het hek waar je moeder dan overheen, dat, dat is letterlijk. Ja, ja, eigenlijk moet je je gedichten niet verklappen. Maar... Nee, moet je ook niet doen. Ik stel alleen af en toe een vraag en dan verklap jij niks. Ja, ja. Maar... Dat doen we toch maar even in dit geval, want het is namelijk een heel mooi beeld. Ja, het is wel een beetje een echt verhaal. Hm. En zo'n gedicht is dan in eerste instantie twee, drie keer langer? Mm, ja, ja, meestal als ik begin met het gedicht... Uh, is het meestal wel echt een affietje helemaal vol. En Daarna kap ik er steeds meer woorden en zinnen uit. Dat het net genoeg is om mijn verhaal te vertellen. Dat, dat vind ik belangrijk. En dat er geen, er geen bijzinnen bij staan... En hoeveel woorden komen er nu op de tegel te staan? Of hoeveel zinnen, Kira? Oh ja, dat moet ik nu bedenken. Uh, Je had er twee, hè? Ja, ja ik, ik doe wel die andere, die, die, die in mijn binnel Oké, okay, welke wordt het dan? Uh, zelfmoord is zonde. En ik heb er lang over nagedacht, omdat ik dacht... sommige mensen die, die zien het misschien een beetje als beledigend. Die daar echt mee... Uh, te maken hebben gehad? Ja. Mm -hmm. Maar ik bedoel het eigenlijk juist dat... Uh, ja, optimistisch. Dus dat eigenlijk alles zin heeft. En uh, ja. Dat alles zin heeft, behalve zelfmoord dan. Ja, en dat je het moet proberen om het beste van te maken. Zelfmoord is zonde. Ja. Dus, is dan jouw uh, vaststelling... Conclusie. Ja. ja. Dank je wel, Kira. En ik hoop heel erg dat je gaat winnen aanstaande donderdag. De C. Bunningprijs. En uh, Does de Groeten, je oma vooral, in ja. Finland. En ik ben heel Dankjewel. benieuwd wat zij van jouw poëzie gaat vinden. Want dat gaat ze dan nu horen voor het eerst in het Vins. Ja, ik heb al de gedichten uitgelegd. Ja. En, uh, en nu kan ik ze laten lezen. Dank je wel, Kira. Kira Wuk, debuutbundel, heet Finse meisjes, koopt en leest het allen. En zo dadelijk kunt u luisteren naar twee dingen. Alice de Bruin gaat in gesprek met Onno Hoes, u weet wel, de burgemeester van Maastricht. Het tweede deel van de serie Burgemeesters anno 2013. Dank mevrouw Wuk, dit was aflevering uh, 2376. Ja, Morgen praten wij met toneelregisseur van Uitenhaag over zijn zomervoorstelling. Een ideale vrouw. Tot dan. Radio. 1. Nee. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het laatste nieuws. CDA realiseert zich heel goed dat er wat moet gebeuren in de zorg. D66 begrijpt dat hervormingen noodzakelijk zijn. Want we hebben het uiteindelijk over de kwetsbaarste mensen die we in Nederland hebben. De verkeerde keuzes worden gemaakt... Voorzitter, hoe kan dat nou? In Zuid-Afrika is op veel plaatsen gebeden voor de ernstig zieke Nelson Mandela. I don't even want to imagine that how's gonna be South Africa without Mandela. In Ankara is er hier hartstikke knop met de oproerpolitie. de De VVD zal ook in de verdere uitwerking altijd een luisterend oor houden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is weer tropisch in Rotterdam. Manu Ciao en La Ventura, zomercarnaval. Robin Rotterdam Limited. 11 tot en met 16 juni. Check rotterdamfestivals.nl Ik ben Mathilde Santing, zangeres. Ik heb een hele mooie rechterhersenhelft, De creatieve helft. Ik ben Lucas Ellerbroek, sterrenkundige. Met een sterk ontwikkelde linkerhersenhelft, Om te analyseren. Ik ben Dirk-Jan Patmos, consultant HR Services bij Mazar. Waar we beschikken over een prima linker...